Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Premier Rutte wil nog niet zeggen welke conclusies het kabinet trekt uit het rapport over de toeslagenaffaire. Het kabinet praat er vandaag urenlang over in het katshuis, maar uitkomsten zijn er nog niet. In het rapport van de Kamercommissie was harde kritiek op de manier waarop is omgegaan met ouders die onterecht zijn beschuldigd van fraude. In Biddinghuizen zijn twee mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting die ze opliepen bij de opnames voor een online kerkdienst. De dienst werd half december opgenomen. Daarna bleken er zeker tien mensen besmet te zijn. Volgens de kerkenraad zijn bij de opnames alle coronamaatregelen nageleefd. In Noorwegen zijn opnieuw drie lichamen gevonden na de aardverschuiving van woensdag. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers van het natuurgeweld op zeven. Vermoedelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Er worden ook nog mensen vermist. De reddingswerkers sluiten niet uit dat er nog vermisten in leven zijn. De Noorse koning, koningin en kroonprins... brachten vandaag een bezoek aan het rampgebied ten noorden van Oslo. De aanval van jihadisten op twee dorpen in Niger... heeft dan zeker 100 mensen het leven gekost. Dat zijn er twee keer zoveel als gedacht. Gisteren vielen gewapende mannen op motoren... twee dorpen aan bij de grens met Mali. In het ene dorp vielen 70 doden. In het andere dorp werden 30 mensen vermoord... Welke jihadistische groep erachter zit, is nog niet duidelijk. De Britse oppositieleider Storme roept op tot een landelijke lockdown. Voor de zesde dag op reis zijn in het Verenigd Koninkrijk... meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Premier Johnson komt waarschijnlijk binnenkort met extra maatregelen... maar hij wil niet kwijt welke opties er op tafel liggen. Het weer bewolkt en vanuit het oosten lichte regen. In Zuid-Limburgen op de Veluwe is een kans op natte sneeuw...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 Uiteraard dus een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1419. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwwits muziekprogramma. En we beginnen deze uitzending natuurlijk met jullie een heel mooi 2021 te wensen. 2021, het wordt hopelijk een jaar van uh, nou, bevrijding van de COVID. En, maar niet van de hele mooie New Age muziek. We beginnen met Camille Natarian en Ken Elkinson. zijn hebben de, het album Change of, of Meditations volume 2 gemaakt. En um, dat is eigenlijk het enige nieuwe album in dit uur. Uh, er komen meer albums aan. In de voorbereiding van dit programma uh, kreeg ik allerlei e-mails uh, binnen. En. Um, ja, volgende week gaan we weer gewoon met vier nieuwe albums van start. Dan krijgen we natuurlijk de zes nieuwe albums van vorige week. Allemaal op een rijtje. En we sluiten dit uur af met uh, Omkara Sounds of Divine Love van Rupan Sarma. Uh, dat is een, ook een heel mooi, vrij stukje muziek. Piecevor Radio heeft een website, pietvoradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Peaceful radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's Spiraling Music.